3 uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil. In het noorden van het land worden allerlei maatregelen genomen vanwege het hoge water. Het waterschap Noorderzeilvest in Groningen is van plan een derde waterberging onder water te zetten. Het waterschap Hunze en Aas zet 90 mensen in die de dijken in de provincie gaan controleren. Door de zware regenval van de afgelopen tijd is het water in Noord-Nederland flink gestegen... en waarschijnlijk komt daar de komende dagen nog 10 centimeter bij. Het Groningen Museum houdt vanmiddag overleg met het waterschap. Het water om het museum is gestegen tot 7 centimeter onder de ramen, vertelt een woordvoerder. Bij 97 centimeter NAP uh, wordt er uh, hoogstwaarschijnlijk ontruimd. We wachten het advies af en uh, zodra we het advies krijgen om te ontruimen, dan wordt daar uh, meteen mee begonnen... En uh, ja, dan worden in ieder geval de benedenzalen uh, die uh, direct gevaar lopen, die worden dan ontruimd. Het Friese waterschap heeft een actiecentrum ingericht en de controles langs de kades worden verscherpt. In Overijssel zijn zandzakken geplaatst bij de stuw bij Arnhem in de regen. Bij een controle ontdekten medewerkers van het waterschap dat er grote spoelgaten onder de stuw zitten waar water doorheen komt. In Londen zijn twee mannen tot lange celstraffen veroordeeld... voor een racistische moord, bijna twintig jaar geleden. De zaak leidde tot ophef in Groot-Brittannië. De daders kregen levenslang met een minimum van ruim 14 en ruim 15 jaar. Volgens de rechter was rassenhaat het enige motief van de twee voor de moord... De twee hoorden bij een groep blanke jongeren... die in 1993 een zwarte scholier doodstaken bij een bushalte in Londen. Ze riepen daarbij racistische leuzen. En de politie zou uit racistische motieven... het onderzoek naar de zaak hebben verprutst... waardoor drie verdachten werden vrijgesproken. De vader van de vermoorde scholier hoopt... dat de veroordeelde mannen de andere daders aangeven. Dit is alleen één stap in een lange, lange journey. Een van mijn grootste hope is dat...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 De 15-jarige zag de slippers ruim een jaar geleden op straat liggen en nam ze mee. Later bleken ze van een politieagent te zijn. Een half jaar na de diefstal werd de jongen opgepakt en door drie agenten mishandeld. Hij wordt nu als een volwassene berecht. Het weer, soms wat zon in het noorden bui. Vanavond vanuit het westen regen. Het is een graad of negen. Aan zee krachtige tot harde wind, kracht zes of zeven. En vanavond neemt de wind toe met aan zee kans op zuidwester storm. A, ah, verkeersinformatie Er worden bomen gerooid langs de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Daarom staat er in beide richtingen drie kilometer file tussen Elspeten en het Harde. In beide richtingen is er ook één rijstrook dicht. Vanaf morgen. Wie is de mol? Spanning, sabotage en avontuur op IJsland. Een nieuwe serie. Een nieuwe presentator.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 Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met dit half uur een nulmeting vanuit Beltrum. En straks gaat Elma Draaier in onze dagelijkse opinie rubriek een appeltje schillen. Elma, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ga je het over hebben? Ik ga spreken met Annemarie Sips en zij is spiritueel coach en medium. Uit Noordhoek komt ze en zoals zoveel mediums, dus niet medium, maar het is mediums, niet media, nee, mediums, okay. mediums. ...heeft ze voorspellingen gedaan in 2010 over 2011. Mm -hmm. En mij leek het nou zo aardig om te kijken wat daar nou vanuit is gekomen... Ja. ...en wat er niet vanuit is gekomen en waarom dat dan zo is. Goed, nou, dat gaan we straks doen, maar eerst gaan wij naar het oosten van het land. 2012. Een nieuw jaar. Vol hindernissen. Een dochter van 18, die moet ook verder kunnen. Het is normaal dat zij voor mij gaat zorgen. Uitdagingen. Na nou, een paar weken was mijn fiets al gestolen. En mooie plannen. Ik zou zeggen dat dit een dorp is wat versleten is geraakt. Dit is de dag volgt het hele jaar drie Nederlanders op de voet. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Deze week maken we een start. De nulmeting. <middels> Vandaag houden we een nulmeting en dat doen we in het dorpje Beltrum aan de Oostgrens. Een dorp met problemen en daar wordt ook nog wel eens gefluisterd dat het niet zo'n mooi dorp zou zijn. Nou, ik vind de combinatie van uh, mooie leden, ik vind het toch wel een zesje. Vanaf de bord zie je duidelijk de kerktoren staan, dus je weet waar je naartoe moet in het centrum. Er staat groen, er staan uh, eenvoudige woningen omheen, dus je rijdt op een vanzelfsprekende wijze richting het dorp. Maar je ziet ook een rand met uh, bebouwen met zijn achterkant, met schuttingjes, met... Uh, rare tuinhuisjes uh, in rare kleuren zeg maar, naar het landschap zijn gericht. De man die hier een zesje uitdeelt aan de manier waarop het dorp Beltrum zich in het landschap presenteert, heet Lucas Rijmer. Hij is dorpsbouwkundige. Ja, dorpsbouwkundige. En hij is dat namens het Gelders Landschap, een organisatie die waakt over de schoonheid van de provincie. Ah, kom je. Nee, jullie, hebben, jullie hebben ontzettend je best gedaan. Maar het resultaat is... Uh... Ik denk dat als we over een paar jaar weer hier terugkomen... dat het er weer een heel ander aanblik gaat, gaat krijgen. En met hem in discussie is Bas Hommelink. Afkomstig uit Beltrum. En ik denk dat de, de trieste dag, de regen die op ons neerslaat... ook uh, mede de beoordeling van meneer Rijmer uh, beïnvloedt. Um, Beltrum, Beltrum, help even. Voorbij Groenlo ergens, lichte vorde. En als iemand het dan, dan nog niet weet, dan zeg ik... Uh, Annem doet in die lijn. Daar vind je Beltrum ergens, uh, dicht bij de Duitse grens. Dat Beltrum dus. 3000 inwoners die bijna allemaal minstens één keer per jaar... een dienst bezoeken in de grote katholieke kerk... die het aanzicht van het dorp domineert. We lopen het dorp in, want op verzoek van Dit is de Dag... houdt Lucas Rijmer vandaag een letterlijke nulmeting. Hij gaat de schoonheid van Beltrum tegen de meetlat houden... en de uitkomst moet een score opleveren op de schaal van Rijmer. Een bij deze ingestelde Radio 1-award... genoemd naar de enige dorpsbouwkundige van Nederland... dezezelfde... Lucas Rijmer. Een 1 is. te lelijk voor woorden zeg maar, dat kan ik ook niet uitspreken. En een 10. Dat is bijna te mooi. En dat, uh, daarvoor zit je bijna in een soort monumentale uh, omgeving waar uh, je verder niks meer aan kan doen. Het eerste deelcijfer voor het dorp was dus een 6 voor de ligging in het landschap. Het tweede deelcijfer betreft het groen in het dorp. En dat houdt niet over. De oude structuren waarom het dorp zich ontwikkeld heeft. Die zijn gefragmenteerd geraakt en die zijn opgeofferd aan uh, ja, zeg maar verkeersmaatregelen. Uh, we rijden, lopen niet op een dorpstraat uh, met groen omheen, maar op een soort verkeersweg met, uh, van asfalt met een paar uh, versleten stoepen erlangs. Uh, ja, dat zijn allemaal elementen waardoor eigenlijk, uh, het, het, het groen van het uh, dorp niet mooi tot zijn recht komt. Het is versnipperd, het is uh, verdwaald geraakt. cijfer voor dit onderdeel. Ja, een vijf zou ik zeggen. We staan nu gemiddeld op een vijf en een half voor Beltrum... waar op deze donderdagochtend juist de weekmarkt gehouden wordt op het Mariaplein. Een gezellige markt met vis, kaas en bloemen... en gratis warme chocolademelk. Het is gemoedelijk, maar er is iets aan de hand met het dorp, weten de bezoekers. Ja, natuurlijk, de veel jongeren gaan het dorp uit, hè. Die zeggen dat ze dan weer komen, zeg maar. Ja, wie ben oud. En wie en, weet wat goed die oud bent. Vergrijzen. vergrijzing, dat krijg je ook. Alles valt weg, alles is weg. Alle industrie is weg. Er blijft niks meer hoor. Het is een grijs allemaal. En Bas Hommelink van de Raad van Overleg van Beltrum kan dat alleen maar beamen. Ja, we hebben te kampen met, met Krimp, met ja, het ouder worden van zeg maar, de inwoners van Beltrum. En ook de last van zeg maar, de omliggende kerkdorpen zoals ligt ervoor, dat daar onze jeugd langzaam maar zeker naartoe trekt. Dat is een, de doodstuk van ons verenigingsleven... die toch mede draait ook op, op de aanwas van onderuit. En dus moet er wat gebeuren, weten de mensen op de markt. Ja, ja, anders leeft zijn dorp niet meer. Iets met dorpshuis, dat gaat ook uh, heel erg veranderen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren allemaal, hoor. Ja, het uh, oude dorpshuis, dat is uh, niet meer van deze tijd. Dorpshuis, ja, dat is ook niet meer rendabel. Remort een paar dagen mensen jovelen en dan is het weg. Hoe heet dat? Kulthuis dat en zo. Er uh, komt een cultuurhuis voor in de plaats. Dat weet ik. De kerk gaat ook helemaal veranderen. Daar komt van anders uh, achter in de kerk, dus dat vind ik wel heel moeilijk. Of dat weet ik niet. Dus, dat er hier heel veel op het Daar gaan we wat van, ja. Maar of het beter wordt, dat is de vraag, hè? Ja. Beltrum gaat dus een spannende tijd tegemoet onder leiding van Bas Hommelink. Niet alleen bestuurslid van de Raad van Overleg, maar ook voorzitter van de stichting Cultuurhuis. In één machtig plan moeten de voorzieningen in het dorp in het centrum rond de kerk bij elkaar worden gebracht. Het is een nieuw cultuurhuis, wat zeg maar de gebouwen de fysiek gaat koppelen, de kerk, het verzorgingshuis en de school... En het nieuwe cultuur is, komt dan ter vervanging van het huidige dorpshuis... dat wij helaas moeten opofferen, letterlijk en figuurlijk... om zeg maar, dat rijke verenigingsleven dat Beltrum kent... Eigenlijk een gezonde toekomst te kunnen bieden. Er gaan dit jaar dus ingrijpende dingen gebeuren in Beltrum. Waaronder de sloop van dorpshuis De Wanne. Dat zal niet onweersproken blijven. Want de mensen die het dorpshuis 40 jaar geleden hielpen opzetten... hebben veel pijn van de plannen. Als ik nou de bevolking vraag, hoe denken jullie erover... dan ben ik ervan overtuigd dat het een zegt... De Wanne moet blijven. Oudraadslid Gerard Maasen heeft dorpshuis De Wanne gebouwd zien worden... en kan er niet zonder slag of stoot afscheid van nemen. Ik heb 18 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ik heb in het zuiverschap gezeten, in het crematorium. Ik heb zoveel functies gehad en ik heb heel veel gedaan voor Belden. Bloemenkazoo ben ik meer oprichter van. Speeltuin ben ik meer oprichter van. En als ik op mijn 84e jaar had ik nu de druk maak om De Wanne te behouden... dan word ik fout. En als ik zie dat de dorpshuis De Wanne wordt... Iedereen heeft vrijwilligerswerk en iedereen heeft meegewerkt om daar tot stand te komen. Het heeft goed gedraaid en financieel is het dan moeilijker. Maar dan moet het proberen de bevolking te doen. Ongetwijfeld gaat de dreigende sloop van het dorpshuis dit jaar voor emoties zorgen. Maar er is nog meer aan de hand. Het is de bedoeling dat de functie van het dorpshuis voor een deel wordt overgenomen door de kerk. Ik denk ongeveer bij de derde, de achteren, de derde pilaar... Dat we daar een scheidingsland aanbrengen. En de banken die dan daarachter staan, die hier achter in de kerk staan, er is ruimte genoeg om die naar voren te plaatsen. Dus in principe houden wij toch bijna het aantal zitplaatsen wat in de kerk uh, gebruikt kan worden in het nieuwe gedeelte. En we kunnen dan hier achterin een, toch een ruimte vrijmaken voor een zaaltje waar een 100, 100 tot 150 mensen heel goed een kopje koffie kunnen drinken. Stef Smit, lid van het kerkbestuur. Ik sta hier ter hoogte van de derde pilaar... in het schip van de katholieke kerk van Beltrum. En over een jaar, misschien anderhalf jaar... dan als ik een stap naar rechts doe, sta ik in het heilige gedeelte. En als ik een stap naar links doe, dan sta ik in het dorpshuis. Klopt, dat is de opzet. Sorry, ik hoop dat we zo ver komen. Het is afwachten of de parochie in Beltrum er met het bisdom uitkomt over hoe de gedeeltelijke ontheiliging van het gebouw zal gaan. En of de parochianen erin zullen meegaan. Op de markt hebben mensen hun twijfels. Er zijn heel veel mensen die de kerk hebben, helpen van nou, Maar die zijn er wel op tegen. En Nestor Gerard Maarsen denkt er ook het zijn van. Als de kerk voor andere dingen gaat gebruiken, dan zijn heel veel mensen er niet mee eens. En dan zeggen ze, we betalen niet meer. En dan komt de kerk in probleem. Terug naar de nulmeting. Hoe staat het dorp er op dit moment voor? Is het mooi of is het lelijk? Dorpsbouwkundige Lucas Rijmer bekijkt de beeldbepalende gebouwen in het centrum van het dorp. En dan krijg je een toch wat rommelige eh, indruk. Dat je eigenlijk niet weet wat nou precies hier bij het dorp thuis hoort. Rijmer geeft ook daar een onvoldoende voor, een vijf. Maar problematisch wordt het pas echt als Rijmer woorden zoekt... voor de inrichting van de openbare ruimte in het centrum rond de kerk. Je ziet hier een prachtig laantje wat gericht is op de kerk. Waardoor de kerk van dit laantje heel mooi in beeld komt. Als je de andere kant op kijkt... Je dat lijntje dat die doorloopt naar de rest van het dorp. Nee, daar heeft een of andere ja, inrichter. Die heeft daar een aantal parkeerplaatsen neergelegd. zodat je gewoon op blik kijkt en niet op een mooie doorgang naar de rest van het dorp. We staan op het Mariaplein. Wat markeert daar aan? Nou, je ziet dat in het plein geen, geen duidelijke keuze gedaan is voor een plein, voor een verkeersruimte, voor een verblijfsruimte. Het is eigenlijk van alles, helemaal niks. Hoor u een beetje gruwen. Wat is uw uitcijfer? Voor dit onderdeel? Nou, ik uh, kan niet anders dan uh, heel negatief. Uh, in mijn geval is dat dan een 3. Dan gaan we optellen. We hebben een 6 gegeven voor het aanzicht van het dorp vanuit het landschap. We hebben een 5 voor het groen. We hebben een 5 voor beeldbepalende bebouwing. En we geven nu een 3 aan de inrichting van deze openbare ruimte. Ja, minder dan een 5 dus uh, gemiddeld. Ja. Want dan komen we uit op 6. Plus 5 plus 5 is 16. Plus 3 is 19 gedeeld door 4. Ja, is 4,75. Dat is een onvoldoende. We hebben gezegd: een 10 is te mooi voor woorden. Een 1 is te redelijk om überhaupt in de remmen te drukken. Ja. Wat voor kwalificatie zou u aan dit cijfer willen meegeven? Ik zou zeggen dat dit een dorp is wat versleten is geraakt. Wat uh, zijn uh, historie niet meer uh, herkenbaar heeft uh, gekregen. Waardoor je de identiteit van het dorp uh, niet meer duidelijk zichtbaar hebt. Het goede nieuws is, uh, Beltram had meer problemen. Het vergrijst. Uh, er komen steeds minder mensen te wonen. En er moeten allemaal dingen gebeuren. Namelijk het dorpshuis dat misschien moet worden afgebroken. De kerk die moet worden verbouwd om te, voor gemeenschapsruimte te worden ingericht. Kunnen we niet in één machtige sweep proberen er een voldoende van te maken? Ja, dat lijkt me ze zeker mogelijk. Bas Hommelink, die leiding geeft aan dat project, gaat die uitdaging graag aan. Het gaat zeker gebeuren in 2012. En dan op naar de zeven. Op naar de 7, of meer. En wij zullen dat het komende jaar samen met de dorpsbouwkundigen gaan volgen. Ja, er zit niks anders op. En de inwoners van Beltrum kijken mee. Ja, oh, spannend. We wachten wel af. Als je niet wat wilt, kun je ook niet wat. Ik zie het wel zitten, ja. Je moet niet vast roesten. Dat zeg ik zo vaak. Als je, ook, als je naar het werk gaat, dan moet je niet al diezelfde weggetje nemen. Dan nemen ze geen ander weggetje. Als roest die vaste. Haalt Beltrum straks een voldoende en gaat dat dorpshuis in Beltrum zonder slag of stoot tegen de vlakte. En lukt het om de kerk te verbouwen tot gemeenschapshuis. Genoeg spanning dus om deze serie scherp in de gaten te houden. Op onze website staan alle plannen voor het dorp. En u vindt er foto's van de hoofdpersonen die we de komende tijd ongetwijfeld terug gaan zien. Morgen in de nulmeting een portret van een gezin in de bijstand dat gekort gaat worden. naar Dit is de dag op radio 1. Working out getting fit Pretty soon I'm gonna quit smoking's bad for my ayam Got a car, got some clothes, DVDs from HPO all I need for my say I am What's gonna happen where?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 What's gonna happen when? What? You push the button and what? What's gonna happen when? And it feels like love again for the first time. For the first time. time for the first time you wow. feels like love again for the first time for the first time again for the first time van Julian Vellert. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is uh, Elma Draaier. Elma, jij wilt het gaan hebben over toekomstvoorspellingen. Ja, precies. Um, om precies te zijn over de toekomstvoorspellingen over 2011... die gemaakt zijn in 2010. Ik dacht, nu het jaar is afgesloten... kunnen we dan misschien eens kijken wat daarvan terechtkomt. En uh, hier in de studio zit uh, Annemarie Sips... Uh, zij is spiritueel coach en medium. En zij heeft, uh, zoals zoveel mediums, heeft zij ook uh, voorspellingen gedaan in 2010 over 2011. Ja. En ik ben erg blij dat ze uh, hier wil komen praten. Want okay. het is dus niet vanzelfsprekend voor uh, mediums om zo uh, uh, in de openbaarheid te treden. Dus dat vind ik erg leuk. Ja. Oh, hartelijk welkom, mevrouw Sips. Heeft Dankjewel. u ook uh, voor 2012 die voorspellingen gedaan? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus u doet, doet dat jaarlijks. Ja, ja. oké. Okay. Nou. Oh maar. Ja, nou ja, ik was eigenlijk eerst nieuwsgierig naar, naar de technische kant van het verhaal. Namelijk, hoe komt u aan uw uh, uh, berichten over uw voorspellingen over 2000? Hoe kwam u daar aan over En ja. Wat gebeurde dan? Krijgt u die zo van boven? <lacht> of... <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, ik ga gewoon zitten en ga schrijven. En dan komt er vanzelf wel iets uit. Ja. En, en u, ja. u voelt dingen? Of... Ja, ik uh, voel wel wat dingen aan. Maar ja, dit zijn... Uh... Uh, ja, hoe moet je dat uitleggen? Het, je gaat gewoon zitten en uh, je krijgt een bepaald beeld binnen en dat beeld, dat ga je uitwerken en je schrijft het op en dan staat er wat op papier. En normaal deed ik wel al jaren gewoon voor mezelf en voor de mensen om me heen. En toen dacht ik, ah, het, ik zit eigenlijk best altijd zo goed. Dus ik denk, ik kan het wel een keer op de website uh, plaatsen. Ja ja. Nou, ja dat, dat, heb en hoe laat doet u dat nu? Zo, ja, op de, ik, het is nu mijn derde jaar dat ik het Hai. op de website uh, plaats. Maar ik doe het eigenlijk al wel wat langer, hoor, maar... Uh, ja, goed, Maar ik begrijp dat u vooral dingen ziet. U ziet beelden. Dan ziet u bijvoorbeeld ja. gerommel en denkt u, oh, oh daar komt een aardbeving. Ja, ik, het klinkt misschien even heel raar, maar het is net of ik een toetertje heb met een diaprojectortje. Dat staat dat, net of ik het filmpje af zie spelen en dan kan ik naar voren... En naar achteren. Ja. Ja, ik, ik kan het verder niet goed uitleggen. Vooral uh, omdat het uh, voor heel veel mensen nog een beetje bizar is en, en raar. En... Maar het is eigenlijk iets heel simpels, want we hebben het allemaal. Als je bijvoorbeeld... oh, ja? Is, ja, Ik zou het ook kunnen. Ja, Ik denk als iedereen die rustig in zijn vel kan zitten en niet die gedachten de baas laat uh, gaan... Ik denk dat het inderdaad, ik wilde best wel eens een keer de proef op de stom, som doen. Ik denk dat uh, 90% goed zit. Nou Elma. Ja. Ja, dus misschien kan ik Een leuke carrière, uitdaging voor jou. Precies, een nieuwe carrière wellicht. Maar, nou, even over uw voorspellingen over 2011. Ja. Daar hebben we het over het jaar is afgelopen. Ja. Dus we kunnen goed kijken wat er is uitgekomen. Nou zegt u zelf, uh, 90% komt uit. En, uh, en als het niet uitkomt, dan komt het nog niet is uitgekomen. Dan komt het 7% dus u heeft een slagingspercentage van 97%. Je mag zelf kijken, ik heb wel eens de linkjes bij gezet. Ja, nee, dat heb ik ook gezien. Maar dan, dan, ja, dat heb ik juist gedaan. En dan valt mij op dat, um, dat uw voorspellingen toch niet allemaal zijn uitgekomen. Nee? Uh, bijvoorbeeld omdat u ze zo vaag formuleert dat die bij ieder mens zouden uitkomen. Geef je een voorbeeld aan. Ik zal even een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, er komt een zomer aan met warme perioden en droog weer, afgewisseld met natte dagen. Nou, dat kan ik ook voorspellen. nou, volgend jaar. Deze zomer. Maar is het gebeurd of niet? Het kan ook een hele droge en zuimer zijn. En het kan ook drie maanden heel mooi weer blijven. Dat kan ook. Ik heb gezegd, de lst komt niet uit. Nee, ja, er waren heel veel mensen die dat wel voorspelden, vooral omdat het een hele... Uh, winter was, met de he dat het uh, echt heel koud was. Ja, die was. hield in januari alweer op, he, ja. die winter. Ja. Nou, en dan zegt u bijvoorbeeld over vips. Uh, want u heeft een heel leuk hoofdstukje over wat er dan met onze vips gebeurt. Onze ja, bekende nou, Nederlanders. En dan zegt u, veel begrafenissen en ook geboortes. Nou, dat kunt ja, u over, over vaag. mijn familie, ja. kunt u dat ook voorspellen. Ja, toch? zeker. Het is allemaal zo vaag ja, dat het altijd vaag. waar is. Ja, dat is altijd waar. Dat klopt. En, en denkt u dan niet, ik blaas er een beetje de boel als u dat zo... Ja, uh, iedereen mag dat vinden. Dat ja, dat, hele... nee, dat begrijp ik. ik. Maar denk dat, u zelf dat, niet Het maakt nou, me ja. helemaal niks uit. Maar iedereen mag dat lekker denken. Maar ik vind altijd uh, het mooie is dat je, denk ik, respect naar de medemens moet hebben. Wat ze doen, zeg maar. En uh, daar krijg ik niks voor. Ik, ik kom ook hier naartoe. Ik krijg hier ook helemaal niks voor. Ik kom hier netjes naartoe. En ik denk dat we dan gewoon uh, niet te oordeel moeten hebben over dingen die, die, die, die, die mensen belazeren. vind ik een heel groot woord eigenlijk. Hè? Nee, maar goed, u heeft natuurlijk mm. wel pretenties. Want u zegt ja, 90% klopt. En dan kijk ja. ik en dan zegt u ja, over maar 2011 nog dingen is. He, zegt u, wel, klopt. De, de huizenmarkt blijft nog wat instabiel, maar gaat beter dan vorig jaar, zei u over 2011. Ja. Nou, ik denk dat heel veel huiseigenaren hoopten dat u gelijk had. Ja. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nou, denk het wel. Wat is het probleem, Elma? Nou, de, de pretentie dat je uh, dat dus in de toekomst kunt kijken... vind ik al enigszins, nou, zacht te zeggen, twijfelachtig. Ja. Ja. En dan en, en is het heel leuk dat, we, dat uh, mevrouw Sips het allemaal zo opschrijft, zodat we het kunnen controleren. Maar dan denk ik, ja, ja dat, dat, dat is zo vaag. Of het zit er helemaal naast. Nee. En een ja, paar maar je dingen pakt niet kloppen. alleen de dingen die, die nu... Uh, dat, die, die paar procent, de dingen die uitgekomen nou, zijn. Nou, dit is niet is 90 procent. Ik heb ja. echt, de is echt niet ja. 90 procent. En dan heb ik nog een andere vraag, want... Wat mij dan verbaast, is dat u hele erg grote gebeurtenissen uit 2011 totaal niet hebt voorzien. Bijvoorbeeld de onrust in de Arabische wereld. Zitten we hier van om elkaar af te matten? Kom ik hier dood... tien minuten om af te matten? Of kunnen we nee, gewoon het gewoon op, op een positieve, vraag. Me, een dat positieve ik af, manier Dan vraag ik me af, hoe kan het nou dat, dat je dat dan niet ziet als medium? Hè? de dood van beladen, Nou, ik, Als je, je goed op mijn ofen. site kijkt, zeg ik niet huh? dat ik een medium ben. Zeg ik dat ik het altijd uit de gein doe. En dat het dingen zijn die... Maar ik ga je mezelf niet verdedigen. U mag denken wat u wil. Nee, ik, ik, ik stel leuk. u een vraag. Ik, nou, nou, ik hoe kan dat nou dat je zulke grote gebeurtenissen dan niet ziet. Dat is gewoon een vraag. Ja, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Want dat, dat komt dan gewoon niet door, zou ik maar zeggen. Ja, kijk, als je al naar, tussen iemand zit die, uh, die al zulke vragen stelt en, en zo uh, defensief... Ik ga niet, ik ga niet defensief maar als doen, als heb je zin vraag, als, als in. als ik die vraag goed stel, Is het zo dat, dat wat u wel ziet, dat dat per definitie niet heel gedefinieerd is? Nee, het, wer, het werkt anders. Ik zet de dingen erop. Mensen willen graag iets weten voor, uh, voor 2020. Uh, 2011 of 2012. Mm heel -hmm. veel mensen denken nu ook van oh, chaos. En wat moeten we doen? Ja. Waar ik het voor doe, is voor de mensen... om een stukje houvast erin te ja. houden. Van, van, nou Dit klopt wel of dit klopt. Dat is niet eens aan de orde. Het stukje houvast is dat. En het gaat mij helemaal niet om of ik wel of niet gelijk heb. Het is, het is iets wat ik er gewoon extra bij ja. doe. Wat ik leuk vind. Ja. Maar eh, ik, ik ben in het heel leven helemaal niet als... werk ik niet eens als medium. Ik geef trainingen. Hm. En ik vind het leuk, een stukje erbij. Dat is mijn roots. Dat ja. vind ik leuk. Maar ik vind het niet leuk om de dingen af te... Want ik ga ook niet iemand uh, afmatten uh, naar, naar het kleine deeltje, wat niet goed is. Kijk naar de mensen die er wel nee, een maar aandeel Elma, aan hebben. El Elma die vraagt zelf even. Die, wil, die is natuurlijk benieuwd van hoe dat dan werkt. Hoe oh, dat werkt? Ja, ja maar dan ja, dan, als je al. Kijk, het punt is, ik heb dat al gezegd. Het moment is, als je de rust van binnen hebt en je, ben, en je denkt op dat moment. En je denkt op dat moment niet. Kijk, mensen die, die continu zichzelf vastdenken, kom je binnen en je, krijg, je voelt al gelijk de energie. Het, dat het hier heel veel mensen zijn die alleen maar aan het denken zijn. Het is prima, mag ook. Maar dan Dat, dat je voelt u dit. hier in deze studio? Ja. Gelukkig nee, wel. Zeg, zeg. Ja. Nee, maar het punt is, Als we, we, moeten, terug, we hebben, moeten allemaal terug, dan... terug naar ons hart. En, uh, en dat is absoluut niet zweverig bedoeld. En dan zou je ook zulke vragen namelijk niet stellen. Dan zou je voelen dat het gewoon iets is om iemand daarmee of mensen daarmee te helpen. Kijk, en natuurlijk zitten er vage dingen bij. En sommige dingen krijg je ook niet helder. Nou, maar en toets, dat is toets zo... u het zelf ook? Want u, u zei net, ik heb wel linkjes erbij. Ja, ik heb alle dus linkjes erbij. Van wat... ja, ja. Ja. ja, en dat zijn heel weinig mensen die dat uh, die dat doen, denk ik. Ik zet er juist de, de linkjes op om. om ja, ik heb ze allemaal bekeken, maar dan was ik er niet zo van onder de indruk. Nee, natuurlijk en nogmaals, niet. Ik, als u zegt, ja, ik, ik doe maar wat, en het is voor de gezelligheid. Ik ben er niet van onder de indruk, nee, maar er nee, we zijn maar u, wel u, u zegt, mensen zelf, die dat wel hebben. U zegt zelf, 90% komt uit. Nou, dan mag ik toch vragen, hoe kan het dan dat hebben? Hoe, hoe werkt het dan? Hoe kan het dan dat u ja, zoveel, zoveel dingen is, niet ziet? En, oe, dat lijkt me een hele vraag. dat, dat zijn absoluut vragen, vragen. niet uit mijn hart, maar uit mijn nee, hoofd. Uh, nee, uit je brein, ik. begrijp dat is heel verwerfelijk is, maar dat ben ik niet met u. Uh, die mening deel ik niet met u. Ik denk dat ons hart en ons gevoel heel veel fouten maakt en dat het heel goed is om je verstand bij te houden. Maar goed, dat is een kloof die we niet zullen overbruggen. Nou, ik, ik denk ik. dat dat er niet in zit. Uh, uh, ja. Trekt u zich er iets van aan, mevrouw Sips, als mensen dit soort vragen stellen? Nee, helemaal niet, maar het oh. gaat op de manier waarop. Ik bedoel, we, handelen, we zitten hier bij de EO, geloof ik, en dat betekent dat we elkaar met elkaar respect behandelen. Maar ja, dan gaan dat doen we helemaal toch ook? Dan gaan, we door, nou, dan gaan we niet met een cynische ondertoon proberen de dingen daar dat hou ik niet van. Nee, maar nee. verwart u misschien cynisme met kritisch? Nee hoor, want nee, joh, het, het, er krijg ik krijg genoeg kritische vragen. Oh, okay. maar dit is oh. dit, dit, dit. Maar dan reageert u ook altijd ja. zo? Of bent u altijd heel blij met kritiek, ja. of niet? Ja. Goed, ja. dames. We gaan het hierbij laten. Ja, ik wil nog zo graag over 2012. Ja, over, nee, dat, dat gaat het niet meer. meer. Okay, Elma jammer. Draaien, maar dat mag zo meteen nog wel even worden. Dankjewel, Elma, voor het appeltje. En Annemarie Sips ook hartelijk dank dat u hier naartoe kwam. Dit is de dag zit erop voor vandaag. U kunt nog even op de website kijken. Dit is de dag, nu vindt u alle informatie over deze en andere uitzendingen. En uh, na het nieuws uh, van half hier, de Villa. Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag. Dag Elspeth, goedemiddag. goedemiddag. Je bent liberaal en Europeaan in hart en nieren. Hoe hou je dat vol met een officiële gedoogpartner die helemaal niet? van Europa wil weten, en een orthodox-christelijke partij... die gruwt van jouw liberale principes, maar waar je tegen win en dank... toch politiek afhankelijk van bent. Ga er maar eens aanstaan. Janine Hennis, Tweede Kamerlid voor de VVD, legt zo meteen bij mij uit... hoe je dat doet. Eerst het nieuws, dat wordt gelezen door daarnet Wijl. Radio 1, het NOS-journaal. Het noorden van het land treft maatregelen vanwege het hoge water. Zo worden de dijken in Groningen en Drenthe extra in de gaten gehouden door 90 mensen. Er worden waterbergingen onder water gezet en zandzakken geplaatst. Het Groninger Museum houdt vanmiddag overleg met het waterschap... omdat het water rond het museum de begane grond bedreigt. In Londen hebben twee mannen lange celstraffen gekregen voor een racistische moord in 1993. De twee hoorden bij een groep blanke jongeren die toen een zwarte scholier doodstaken bij een bushalte in Londen. Volgens de rechter was rassenhaat het enige motief. En de politie zou in der tijd uit racistische motieven het onderzoek naar de zaak hebben verprutst. In Indonesië is veel ophef ontstaan over de berechting van een jongen van 15 die een paar sandalen heeft gestolen. Hij kan vijf jaar cel krijgen. De jongen is het symbool geworden van de klassejustitie in het land. Honderden mensen hebben uit protest een berg sandalen neergelegd bij het gerechtsgebouw. En de Duitse autofabrikant Porsche heeft geen last van de crisis. Vorig jaar werden ongeveer 115.000 sportwagens verkocht, 18.000 meer dan in 2010. Vorig jaar nam Porsche 300 nieuwe ingenieurs in dienst en verwacht wordt dat er dit jaar nog eens honderden hoogopgeleiden nodig zijn. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1. Na vier uur ons buitenlandpanel... waarin we praten over het nieuwe leiderschap in 2012. In het Midden-Oosten woedt de Arabische lente... en er zijn verkiezingen in Egypte. In Europa verkiezingen in Frankrijk en wie weet nog wel in meer landen. In Amerika de presidentsverkiezingen en in China... worden dit jaar nieuwe leiders voor het komende decennium aangesteld. Gaat het de wereldorde ingrijpend veranderen? En ik praat met Janine Hennes. Zij is lid van de Tweede Kamer voor de VVD, Europeaan en liberaal in hart en nieren. En hoe makkelijk is dat vol goede moed vol te houden te midden van een fikse anti europese sentiment en christelijk-orthodoxe weerzin tegen al te veel liberale hobby's? Wilt u reageren, doe dat dan vooral via VillaWPRO.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar eerst Hongarije. Felle protesten daar tegen de regering luiden het nieuwe jaar in. Tienduizenden demonstranten in Boedapest... skandeerden Victator en Orbanistan... verwijzend naar premier Viktor Orban. Zijn nieuwe grondwet tast volgens critici... de onafhankelijkheid van de rechtspraak aan... en brengt de media en de centrale bank onder staatscontrole. Oude tijden lijken te herleven. Aan de telefoon is Jaap Scholten. Hij is schrijver, journalist, bekend van de VPRO-tv-serie Oostwaarts. Het programma Oostwaarts, moet ik zeggen. Op zoek naar vergeten werelden in het oude Oost-Europa. En hij woont in het grootste deel van het jaar in Boedapest. Hallo Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wa was jij in Boedapest toen daar eergisteren die, die demonstratie was? Ja, ik ben er zelfs uh, doorheen gelopen. Ja? Ik had daar vlakbij een, een afspraak. En? Uh, er waren ontzettend veel mensen op de Andrashoot. Mm -hmm. En wat, wat, wat uh, voor sfeer proefde je daar? Was het een sfeer van, van woede? Was het angst? Is het wanhoop? Wat, wat proef je eruit? Nee, ik denk dat het vooral frustratie is. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen hoopten toen uh, deze nieuwe regering kwam... dat, dat er uh, dingen ten goede zouden veranderen. En, en uh, daar worden ze in teleurgesteld. Ja. Als, als je hoort waar het om gaat, he, is het inderdaad niet, niet mis. Je kan het uh, uh, een beetje kort door de bocht samenvatten... als een uitholling van de democratie. Dan zijn 10.000 demonstranten eigenlijk helemaal niet veel. Nee. Nou ja, ik denk dat het op zich ontzettend gunstig is... dat, dat mensen daarvoor komen demonstreren. Mm -hmm. Dat is denk ik heel goed. Maar ik denk dat eigenlijk heel veel mensen ook demonstreerden, um, ja, vooral omdat het economisch heel zwaar hebben. Ja, er is crisis um, ook bij jullie daar, ja. Nou, er is crisis, plus dat, dat uh, ik denk dat de huidige regering af en toe uh, onhandige dingen doet. Hoe bedoel je? Uh, nou, die het voor buitenlandse investeerders en voor het bedrijfsleven uh, onzeker dan maken. Mm -hmm. En uh, nou, dat, dat raakt de economie natuurlijk direct. En uh, ook de, ja, het overleg met de Europese Unie en, en de IMF... Dan denk je dan dat, het, dat die, die demonstratie veel meer gericht is... heel direct tegen de economische malaise en, en gewoon de onzekerheid... van hoeveel geld heb ik morgen om wat te kopen... dan dat het gericht is tegen, tegen de maatregelen die misschien uh, er, er wel op duiden... dat, dat deze premier de democratie niet zo serieus neemt? Ja, ja dat denk ik. Ik mm -hmm. denk dat het uh, eerder economisch uh, is ingegeven bij, voor het merendeel der mensen... Ik denk dat uh, intellectuele mensen die, die uh, ja, de, al die wetten, die nieuwe wetten uh, nauwkeurig gaan bekijken, die, die demonstreren daar natuurlijk tegen. Ja. Maar ik denk dat het gros van de mensen die komt daar niet aan toe natuurlijk. Mm. Kan, je, kan jij met met Hongaren, met je Hongaarse vrienden en familie openlijk praten over de politiek? Doe je dat? Nee, dat doe ik zo min mogelijk. En <laughs> Doe je dat omdat je het zelf <laughs> niet wil of is er een andere barrière? Nou, ik ben nooit zo dol op politiek geweest. Maar hier in, in uh, Hongarije is dat enorm gepolariseerd. Dus uh, mensen zijn of vaak fel uh, voor de socialisten of voor Fidesz. Mm -hmm. uh, Fidesz is de partij van de huidige premier. Ja, dat kan, breuk, ja. ja. En dat kan echt een, uh, een, een breuk in je, in je vriendschap uh, betekenen. Oh. Dus... Uh, uh, nee, dus ik, ik hou me daar meestal erg op de vlakte. Mm -hmm. en, en wat mij betreft maak ik er niet voor uit of je door de hond of de kat gebeten wordt hier. Dus ik, ik uh, allebei, de politici van beide partijen uh, maken niet een hele grote indruk uh, op mij. Ik hmm. wil geen positief indruk. Toen de Fidesz, die partij van Orbán... Dit begon ooit als een partij voor, voor jonge liberaal-democraten... om het maar even in onze termen te zeggen. Orbán zelf uh, maakte toen in 1989 nogal veel indruk... door enorme vlogen speeches tegen uh, de Sovjets natuurlijk. Hij riep om vrije verkiezingen en zo. Zo zie je maar hoe de tijd kan veranderen. Ja, nou, ik denk dat hij uh, zelf nog wel steeds erg in zijn idealen gelooft, hoor. En, en uh, dat hij denkt, dit is de pijn waar we doorheen moeten. Mm -hmm. Kijk, wat zijn belofte was, dat hij uh, ja, eind zou maken aan al het, alles wat met het communisme te maken had. Uh, zowel in, de, in het juridische systeem als nou, ja, overal. En uh, dat probeert hij. En, mijn vrienden die van de Vida's zijn, die zeggen dat ook. Die zeggen nee, dit is nodig. Want we, we hebben eigenlijk nog steeds een, gewoon een constitutie op, uit de communistische tijd dateert. Mm -hmm. Maar als je socialisten spreekt, die zeggen ja, het, het wordt nu gewoon een dictatuur hier. Dus de mensen zeggen hele verschillende dingen. En dat is meestal afhankelijk tot welke politieke partij ze behoren. Ja, dat is maar waar. ja, als, als buitenstaander, denk ik dat het niet erg. Uh, gezond is wat er nu gebeurt. Blijkbaar vinden andere buitenstaanders dat ook. Europa voorop, maar ook de Verenigde Staten... en het Internationaal Monetair Fonds... waar Hongarije graag geld van zou krijgen... die maken zich werkelijk zorgen... Uh, en die, die uiten ook openlijk felle kritiek. Trekt hij zich daar iets van aan? Nou, ik denk dat... Dit is wel, zeg maar... huidstuin- en keukenpsychologie. Ja, graag hoor. Ik denk dat hij een man is... die heel erg... juist van hart is zijn standpunt... Dus dat hij niet toe zal geven, en uh, heel generaliserend is dat ook wel iets wat ik, wat ik wel vaker bij Hongaren zie. Dus dat je geeft niet toe, dus je houdt vol aan je standpunt. Dat is denk ik ook waardoor er dus, uh, opstand tegen de Russen zijn gekomen, eerder tegen de Habsburgers, omdat ze eigenlijk ontzettend al zijn. Hmm. En, ja, en ondanks het feit dat ze... Ondanks het feit dat ze nu natuurlijk, zij het nog niet in de muntunie... maar verder wel tot Europa behoren, trekken ze zich... dan denk je toch niks aan van wat hun Europese partners vinden... van, van, van bijvoorbeeld deze ondemocratische grondwet. Nee, want ik denk dat, ik denk dat hij daar weer hetzelfde denkt. van ik, We moeten dit doen en dit is voor het land. En we moeten weer trots op het land zijn. En uh, dat deze maatregelen genomen worden. En ja, ik ben de man die het moet doen. Maar... Ik denk waar ze wel voor gevoelig voor zijn, is het geld uit Europa. Ja. Um, dat willen ze natuurlijk wel graag hebben. Ja. Nou, dan zullen ze dan en misschien Ik denk ook dat dat de enige hefboom is die Europa heeft. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Jaap Scholte, schrijver en journalist, wonend in Budapest. Hartelijk bedankt. Ja, dag. En zoals ik al zei, hier bij mij in de studio zit Janine Hennis. Hartelijk welkom. Dank je wel. Tweede Kamerlid voor de VVD. Maar uh, voordat ze hier in het parlement terecht kwam... Uh, je hebt lang in Europa gezeten, Europarlementariër. Je was zelfs Europarlementariër van het jaar in 2010. Ja. Uh, en ik zei ook al, Europeaan in hart en nieren. Als je ja. dit hoort, een van de, van de partners van de Unie... niet van de muntunie, maar de Politieke Unie, Hongarije... wat, wat schrik jij? Sla, slaat een je om het hart als je dit hoort? Ja, de praktijken van uh, de heer Orban die zijn al een tijdje gaande. Dus het is weinig verrassend... Um wat de vorige spreker, de heer Scholten zei... over huistuin- en keukenpsychologie. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Maar wat je wel ziet bij, bij Orban is dat hij enorm trots is. Mm -hmm. um, en dat speelt zeker een rol in zijn halstarrigheid en zijn, zijn volhardendheid. Maar reden tot zorg hebben we wel degelijk. Um, en natuurlijk zijn er mensen op straat uh, in protest... omdat zij brood op de plank willen. Dus puur economische mm -hmm. overwegingen. Maar er zijn ook heel veel mensen op straat... omdat zij zich oprecht zorgen maken over de vrijheden en rechten... die zij na het communisme hebben verkregen... en waar ze heel lang voor hebben moeten knokken en die graag willen behouden. En je ziet dat dat uh, uiteindelijk... zal dat verder gaan toenemen en aanzwellen, vermoed ik. Um, tenzij Orbán ook laat zien dat hij daar wel gevoelig voor is. Maar je, zal de, je denkt dus eerder dat de protesten of als er daadwerkelijk iets moet gebeuren... dat dat uit het land zelf moet komen... en niet dat Europa daar een handje in kan hebben... op wat voor manier dan ook. Nou, Ik vind het zelf heel belangrijk dat het vooral uit het land zelf komt. Want je ziet ook als Europa zich ergens mee gaat bemoeien... dat dat dan ook als een soort boemrang juist een tegengesteld effect kan uh, bewerkstelligen. Namelijk het moed van Europa. En dus komt er een soort nationale trots uh, boven mm -hmm. drijven. Uh, dus ik vind het heel belangrijk dat vanuit de samenleving... de Hongaarse samenleving zelf wordt uh, gedragen. Maar hulp van, uit Europa is natuurlijk wel noodzakelijk. Hè? Barroso heeft zich al laten horen... de voorzitter van de Europese Commissie. Vivian Redding heeft zich laten horen... als Eurocommissaris voor de grondrechten. Maar ik denk dat uh, als Orbán verder gaat... dat er duid, duidelijk maatregelen moeten worden genomen. Bijvoorbeeld inbreukprocedures. En inderdaad stopzetten van verder geldstromen... Geld, richting ja. Hongarije. Ja. Je hoort dat... je nog steeds heel erg bezig bent met Europa. Dat het nog zegt, natuurlijk laat je dat ook niet zomaar 1, 2, 3 los. Maar je bent niet meer daar in het parlement. Hier uh, lid van de Tweede Kamerfractie. Um, en, en de VVD is de grootste partij geworden bij de verkiezingen. Heeft de premier geleverd. Dus ja. uh, jullie regeren ook nog eens in een bijzondere coalitie. Namelijk een minderheidscoalitie ja. gedoogd door de PVV. Um, je komt wel in een, niet alleen in een land... maar dus ook in een uh, uh, um, coalitie terecht... die behoorlijk anti-Europees, of wie dat is... Helemaal weet ik niet, maar in elk geval anti-Europees moet doen. Ja. Ik kan me voorstellen, kan me voorstellen dat, dat, dat dat niet prettig is voor je. Nou weet je, het, het, dat is niet alleen maar kenmerkend voor Nederland. Je ziet die trend ook in andere EU-lidstaten uh, ontstaan. Hè. Er is lang gespeeld met Europa. We hebben lang gedacht, Europa is goed voor ons. Het is een economische unie. Maar wat we vergaten te vertellen was dat het zich langzaamaan ook ontwikkelde... tot een meer politieke unie en Europese rechtsgemeenschap. Dat het niet alleen maar uh, vrijheden en rechten, maar ook plichten met zich meebracht. Uh, um, en dat is, dat is een beetje um, waar nationale politici ook lang mee hebben gespeeld. Hè, van het moest van Europa. Alsof dat Europa op Mars uh, lag. Mm -hmm. Vergaten daarbij te vertellen dat zij zelf... Hè, Nederland is deel van Europa. Wie of wat is Europa? Dat zijn die 27 EU-lidstaten. Um, ja, en dat heeft heel veel heel veel onbegrip en ook onrust uh, veroorzaakt... dat we veel eerder hadden kunnen counteren. En je ziet nu in verschillende EU-lidstaten... een soort negatieve houding ten aanzien van die Europese Unie. Dat is tot op zekere hoogte, kan ik dat ook wel verklaren. Europa is net als het Nederlandse, de Nederlandse overheid, het Rijk, een bureaucratie. Een bureaucratie heeft altijd de neiging om uit te dijen. moet je ook dus uh, vooral kritisch en alert op zijn. Maar het beste van Europa, omdat het niet van toegevoegde waarde zou zijn... dat heb ik nooit begrepen, omdat juist die Europese samenwerking ons al heel veel heeft gebracht. Het merk je uh, bij het werk wat je nu doet in de Tweede Kamer... dat het jou niet verbaast, maar bijvoorbeeld collega's van je wel... hoe diep Europa gewoon ook al geworteld, geworteld zit... in wat wij nog steeds ons binnenlands beleid noemen. Als je nu kijkt naar waar dit kabinet en waar de Kamer voor staat... al die bezuinigingen, dat heeft te maken met, uh, met Europa. Dat doe je niet alleen als Nederland, omdat er wat gebeurd is. Een portefeuille die jij hebt, veiligheid bijvoorbeeld en justitie... raakt enorm aan allerlei Europese wetten. Hoe vaak wordt Nederland of andere landen... Niet even op de vingers gekikt. Ja. Omdat ze zeggen dat. Het zit al, al zo in verweven, ja. jou zal het niet verbazen. Maar merk je dat er collega's zijn in de Tweede Kamer die af en toe van hun stoel vallen en zeggen: oe, Dat wist ik niet, dat, dit, ja. dat Europa hier ook al wat over te zeggen heeft? En uh, ja, hoewel je het steeds minder merkt. Ik denk dat uh, als je me dit zes jaar geleden had gevraagd, ik was weliswaar toen Europarlementariër. Maar toen zag je nog veel meer. Het Europees Parlement en een Tweede Kamer opereren als een soort van eilandjes. He, mm -hmm. Los van elkaar. En wat je nu ziet, door de jaren heen is er wel een enorme slag gemaakt. En de Tweede Kamer, ik, ik generaliseer nu, die begrijpt over het algemeen heel goed... dat uh, er veel te winnen valt door um, kennis te hebben over hoe de hazen lopen in Europa. Heb je dat gelijk voor elkaar op dag één als je begint uh, als nieuw Kamerlid aan een nieuw mandaat? Nee, dat kost even tijd. En je ziet natuurlijk ook wel af en toe een verbazing. Europa zit echt vervlocht in bijna al onze ja. beleidsterreinen. Be Terreinen. Um, dat is dus niet bedacht door iemand op Mars. Maar daar waren we altijd zelf bij. Voor ieder besluit moet ook Nederland uh, zijn goed of afkeuringen geven. Um, dus het, is allemaal, het mag niet meer verrassend zijn. En dat nee. er af en toe nog verrassend op gereageerd wordt... is soms ook het gemak om een probleem even door te schuiven. Oké, okay. nou dat is één kantje van um, de fractie waarin je terecht bent gekomen... en het gedoogkabinet uh, waar jullie deel van uitmaken. Dat is dan maar even bij name uh, genoemd de PVV die niets van Europa moet hebben. Ja. Nou is er uh, nog een andere partij, Zij het Klein, dat is de SGP... een orthodox-christelijke partij die helemaal niet jullie officiële gedoogpartner is... maar wiens stem jullie wel nodig hebben voor een meerderheid in de Eerste Kamer... om er wetten door te krijgen. Zeker. En um, daar heb jij zelf al gevoelig... Uh, uh, hoe heet dat, meegemaakt uh, hoe dat kan zijn. Ja. Je hebt, Om het heel kort te zeggen, mensen zullen het nog wel weten eigenlijk tegen je eigen principe in en jij niet alleen maar de hele VVD-fractie tegen een motie moeten stemmen om uh, um, uh, weigerambtenaren te weren uit het overheidsapparaat mensen die geen homoseksuelen willen trouwen de VVD heeft om de SGP ter wille te zijn tegen die motie gestemd terwijl ze voor waren. Je hebt gezegd tanden knarsen tegen heug en meug maar er, is een, een, de, er staat wat groters op het spel. Yeah. Ik kan me voorstellen dat je daar nog steeds achter staat. Maar daar moet toch een grens aan zijn. Ik kan me niet voorstellen dat je week in week uit hier bij mij wil komen vertellen. Ik was het hier helemaal niet mee nee. eens. Maar er staat wat groters op het spel. Nee, in alle eerlijkheid, dit moet niet te vaak gebeuren. Ik, ik weet nog heel goed dat de gedoogconstructie rondkwam. Waarbij ik ook maar wel, wel, wel wil aangeven... dat dit overigens de Tweede Kamer meer macht geeft dan ooit. Dus ook GroenLinks, ook D66, ook de PVDA. Als iedereen zijn rol goed speelt, valt veel uh, te behalen. Um, maar na, na het rondkomen van de gedoogconstructie volgens mij. Uh, Klopt je liberale hart nog? En mm -hmm. toen zei ik uh, met een kniphoog, natuurlijk, dat blijft altijd uh, kloppen. Toen uiteindelijk de zetelverdeling voor de Eerste Kamer in zicht kwam. Toen werd mij natuurlijk ook gevraagd of die zwarte kousen al uh, lekker kriebelden. Nou ja, de, uh, of die nog lekker zaten. Ja. Waarop ik zei, die beginnen behoorlijk te kriebelen. En dat is de stand van zaken tot op de dag van uh, vandaag. Ja. Natuurlijk moet het niet te vaak gebeuren dat je als fractie... Um, uh, omwille van uh, de coalitie eindeloos... Uhm, uh, tegen je eigen beginselen of principes op opvattingen in uh, moeten stemmen. Uh, er wordt keer op keer een afweging uh, gemaakt. Dat gebeurt iedere fractie. Het is de PvdA in de vorige constructie met CDA en ChristenUnie ook overkomen. Iedereen die regeert als coalitiepartij weet... dat hij af en toe op moeilijke momenten uh, water bij de wijnen uh, moet doen. Is dat leuk? Nee. Moet het te vaak gebeuren? Absoluut niet. Waar ligt dan die grens? is heel moeilijk om dat zo even in theorie ja, te zeggen. Ja, dat geven. kan ik me voorstellen om, om, om, om een hoeveelheid te noemen of zo. Maar zou je vooruit durven kijken naar dit jaar om te denken... en het ligt bij de SGP nog wat moeilijker... want daar zijn geen afspraken mee gemaakt, officieel althans niet. Hè? Daar nee, er is kan het per keer ja. blijken. Hoe zie ja. je meer hobbels uh, uh, komen dit jaar... waarbij je denkt, oeh, dat, dat, dat gaat ten koste van, van, van ons liberaal gedachtegoed... maar vooruit, we slikken het maar. Nou Ik zie nu, ik zie nu in alle eerlijkheid um, geen hobbels uh, op me afkomen... maar ja, uh, een bananenschil is snel gevonden in de Haagse politiek... Ja. weet ik uh, <laughs> inmiddels... Um, maar ik bedoel, kijk, een grens aangeven. Stel nu dat er een voorstel wordt gedaan. Wat uh, zou betekenen dat er sprake is van, naar de mening van de VVD, een achteruitgang op het gebied van euthanasiewetgeving, hm. abortuswetgeving. Ja. Daar zou een VVD-fractie nergens nooit grens. niet mee akkoord gaan. Dat is echt duidelijk een grens. Ja. En tegelijkertijd hopen we natuurlijk op heel veel terreinen, ook op het terrein van de homo-emancipatie, stappen vooruit te maken. Dat doen we ook. He, we zijn bijvoorbeeld bezig met het wetvoorstel lesbisch ouderschap. Fantastisch. Waarbij de duo-moeder niet meer naar de rechter hoeft, uh, maar gewoon rechten krijgt, zoals een heteroseksuele partner dat ook heeft. En dat soort dingen, daar maken we wel degelijk uh, sprongen in vooruit. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. De weigerambtenaar is absoluut uh, in het oog springend geweest. En ook ja. wel enigszins ja, een symbool punt. gaan staan voor het ja. web waar we af en toe in zitten. Ja. Is het zo dat uh, er is een enquête geweest hè, om te kijken? Want de VVD zit wat dat betreft natuurlijk in een beetje een, een, een moeilijke positie. Dan blijkt dat 72% uh, procent van de VVD-bestuurders, die zijn ondervraagd, uh, hebben de pest in over die koopzondagen. Wat ja. toch ook uh, aan de SGP gegeven is. Nou denk je, ja, nee, is nee, dat nee, nou iets de... De... Waar, de, waar de wereld van vergaat? Waar nee. Maar als, als zo'n grote meerderheid van je eigen bestuurders... Nou ja, dat daar... Verkeerd daar, vind. Daar, kijk daar, Ik begrijp dat ongenoeg heel goed. We hebben daar voluit uh, campagne op gevoerd. Maar voor alle duidelijkheid, dat is nooit weggegeven aan de SGP. Mm -hmm. De SGP was toen nog helemaal niet uh, in beeld. Want het was al weggegeven aan, aan het CDA. Oh, het, oh, het CDA de maakte daar een enorm uh, nummertje van uh, tijdens de uh, formatie. Dus dat hebben we toen al gelijk moeten weggeven. Zijn we ook gelijk met de billenbloten gegaan. Um, niet leuk, maar wel eerlijk. Ik bedoel, we kunnen daar heel moeilijk en ingewikkeld mm -hmm. over doen. Maar je kunt ook gewoon zeggen... dit is de uitruil geweest in het kader van het coalitieakkoord. Uh, maar ik begrijp het ongenoegen bij onze bestuurders hierover. Natuurlijk maar al te goed. Nou, nog even één ding voordat we naar uh, een van je portefeuilles gaan. De eenheid binnen de VVD-fractie is groot. De eenheid binnen de hele partij lijkt groot na het congres. Waar ook meteen weer zure kritiek aan kwam hè, in de kranten. van Kijk eens even, uh, ze zijn het allemaal met elkaar eens. Ja. Als dat echt zo is, is het alleen maar fijn, zou je zeggen. Ja. Maar, maar, hopen maar dat De VVD blijft en dus uh, is een debatpartij. Dus dat of, is de vraag ook bij sommige bestuurders. Die zeggen: ja, het feit dat er een eenheid moet zijn. om koste wat kost in deze crisis. kordaat te ja. kunnen handelen. Het, het, het materiële is nou eenmaal belangrijker op dit moment even. dan het immateriële. Er moet met één mond gesproken worden. Kan het niet zo zijn dat het op een bepaald moment. Uh, voor jou te veel is en dat jij zegt als eenling in de VVD-fractie: jongens, dit krijg ik niet over mijn hart. En uh, het kabinet valt heus niet als ik als enkeling. Uh, zeg, tot hier en niet verder. Ja, nu vraag ik je, je me wanneer, op welk moment wil jij nee, dissident zijn. Nee, of het zich zijn. voor kan doen dat ja, ja, je dissident bent. Ja, zeg nooit, nooit. Maar ik vind dissident zijn um, en als enige uh, tegenstemmen... dat is altijd heel mooi voor de persoon in kwestie. Maar daarmee doe je je fractie nogal wat aan. Want over het algemeen ben je niet de enige die... Problematisch uh, uh, zitten ten aanzien van een bepaald besluit. Um, en daarmee zou je bijvoorbeeld zeggen: als het gaat om gewetensbezwaren. Um, um, hey, mijn fractiegenoten hebben die delen die gewetensbezwaren niet. En daarmee zou ik eigenlijk ook mijn fractiegenoten wegzetten. Als... Voor je eigen genoegdoening Ja, eigenlijk. voor mijn eigen hm. genoegdoening. Moet ik dat willen, is de vraag. Of is het dan gewoon tijd om op te stappen? Ja, ik, ik weet het niet. Dat, dat moment heeft zich niet uh, nee. voorgedaan. En eigenlijk hoop maar... je dat zij al, als het zich voordoet, dat ja. het zo belangrijk is dat je het als fractie als geheel doet. En als fractie ja. gewoon de verantwoordelijkheid ja. neemt Ik voor. vind het, het teamverband van de fractie is echt cruciaal. Oké. Okay. Ja. Laten we even gaan naar een portefeuille van jou die hebben hier. Dat is veiligheid. Dat is een, een, een dankbare... Veiligheid en justitie hè, ja. heet het tegenwoordig. Veiligheid voorop. Ja. Uh, het is grappig, want in Europa ben je bekend geworden... als de vrouw die het SWIFT-akkoord heeft laten verwerpen. Dat is kort gezegd, is Europa eindelijk opgestaan... heeft met de vuist op tafel geslagen als het erom ging... dat Amerika ongebreideld toegang had tot allerlei gegevens... van Europese reizigers naar de Verenigde Staten. Ja, was bankgegevens, was allemaal, gegevens, ja, ja bankgegevens. Ja, bankgegevens, ja. precies. En dat had allemaal te maken met terrorismebestrijding... maar dat, dat liep de spuigaten uit van Europa. En dankzij kordaat optreden van jou met name... heeft Europa gezegd, zo, dit gaat niet verder. Dat is privacy voor veiligheid stellen, zeggen een heleboel mensen. Ja, nu, ons, en... nu stel je oh. veiligheid voorop. Nee. Ja, ik, dat is echt onzin. Eh, want die, ook, ook met betrekking tot die bankgegevens toen de tijd. Dat had niets te maken met privacy versus veiligheid of andersom. Um, maar ik heb gezegd dat het delen van gegevens... en dat blijf ik tot de dag van vandaag uh, volhouden... het delen van gegevens in de strijd tegen de georganiseerde misdaad... in de strijd tegen terrorisme is cruciaal. Maar de vraag is onder welke voorwaarden doe je dat? Want mm -hmm. er kan ook iets heel erg fout gaan als je gegevens met elkaar deelt. Um, en als je... Um, ja, gegevens in bulk was dat toen dus een groot hoeveel de gegevens overdraagt aan Amerikanen... En je hebt eigenlijk geen zicht op wat er met die gegevens gebeurt... wat de consequenties daarvan kunnen zijn voor onschuldige mensen... want daar hebben we het over het algemeen over... Um, dan ben je fout bezig. Dus daar moeten bepaalde voorwaarden aan worden verbonden. Dus dit is geen frictie tussen veiligheid en privacy? Nee, ik vind, dat ook, ik vind dat echt heel erg achterhaald. Ik kan me nog goed herinneren dat Guusje Terhorst... In, in haar vorige functie als minister uh, van Binnenlandse Zaken zei... van ja, ik ben niet van de school uh, privacy voor uh, veiligheid... maar ik vind dat veiligheid voorop moet... Onzin. Het gaat gewoon prima hand in hand. Ja, heb je tot nu toe dus ja. met de veiligheidsportefeuille nu hier binnen het Nederlandse parlement. ben je nog niet tegen iets opgelopen dat je zegt. hé, dat, dat, dat, dat wringt. Nou ja, we zijn natuurlijk. Er zijn eh, bijvoorbeeld de paspoortwet. Hè, waar in één keer een centrale database werd voorgesteld. waarin al onze afdrukken zouden worden ja. opgeslagen. Dat eh, irriteerde me al mateloos toen ik Europarlementariër was. en ik zag dat eh, zich voltrekken in Nederland. Toen werd ik Kamerlid. Ik kreeg de paspoortwet ook in mijn uh, portefeuille. En die centrale database was eigenlijk vooral voor opsporingsdoeleinden uh, bedacht. Maar je moet niet uh, weten wat er kan gebeuren als er een inbreuk wordt uh, gepleegd... of een inbraak moet ik zeggen, op zo'n centrale database. En wat er gebeurt als er iemand met jouw biometrieën, uh, jouw vingerafdruk, er vandoor gaat. Dus daar heb ik als Kamerlid uh, hard voor gestreden... samen met collega's van andere fracties. En die centrale database is nu van de baan. Mm -hmm. Dus het speelt nog wel degelijk een rol in uh, mijn werkzaamheden van, uh, van, deze, ja, van deze tijd. V Veiligheid en justitie gaat natuurlijk dan ook wel, ja, dat ligt daar wel bij, de nationale politie. Of heeft dat na, met Binnenlandse ja, Zaken, ja. Nee, nee nationale de nationale veiligheid politie en justitie. is geworden, ja. Nou, de nationale politie, ja. daar hebben we het nu over alsof die er al is, ja. was de bedoeling, <laughs> maar is er nog niet, had 1 januari ingevoerd moeten worden. Jij bent er een enorm voorstander van en je kan ja. niet wachten, hè? Wat, wat, ja. is de, wat is de reden eigenlijk dat het niet op tijd zover is? Nou nou ja, is ik, kijk de als europarlementariër heb ik me altijd enorm geërgerd aan de gebrekkige samenwerking tussen politiediensten in de Europese Unie, tussen lidstaat A en lidstaat B. Toen kwam ik in Nederland en toen werd ik natuurlijk in snel tempo even uh, klaargestoomd voor de portefeuille politie en maakte kennis met hoe wij in Nederland de politie hadden georganiseerd. 26 koninkrijkjes mm -hmm. die allemaal uh, met eigen toeters en bellen zijn gaan functioneren, alle goede bedoelingen vanuit het verleden, maar inmiddels staat dat een hele effectieve en slagvaardige politieorganisatie en dus ook politie in de weg. We hebben gezegd moeten we, daar moeten we echt vanaf. Moeten we moeten toe naar één nationale politie waarbij het Beheer, hè, dus de ICT, het wagenpark, etc. Laten we het over de ICT maar niet uh, hebben. Nee, Daarbij niet... kun je zes uur een heel dramatisch. <laughs> He, maar dat, maar dat over het, maken. het allemaal centraal wordt georganiseerd. En dus toewerken naar effectieve politiezorg voor iedereen in Nederland. Maar ook um, uh, een, goede werkomstandigheden voor de politiemensen op straat en achter het uh, bureau. Nou, um, wat er nu aan de hand is, is dat wij hem in de Tweede Kamer hebben uh, behandeld. Mm -hmm, dus uh, de wijze door ja. de Tweede Kamer de wet. En nu is het, ligt het bij de eerste kamer. En daar hadden ze uh, wat meer tijd nodig om erop te kouwen. Dat kan gebeuren. Mm -hmm. En ik hoop heel erg dat we in februari, maart alsnog uh, zien... dat deze wet ook door de Eerste Kamer maar komt. Maar denk je ook niet misschien, want je zegt wat meer om op te kouwen... maar zou het ook niet zo zijn, want zij moeten daar uiteindelijk... in de Eerste Kamer daarover gaan, dat het allemaal gedegen en echt goed gebeurt. Je kan weten maar wat later, maar het dan goed invoeren... Ja. dan omdat je het zo graag wil overhaast zeggen... Nee. we hebben nu de nationale politie en dan blijkt het zoals zo vaak weer niet te werken. Ja, nee, haastige spoed is natuurlijk uh, nooit goed. Kwaliteit staat voorop, en dat was voor ons zo ook... Voor voor de Eerste Kamer. Ik ga niet over de werkprocedures in de Eerste Kamer, gelukkig uh, maar. Maar wat wel zo is, is dat deze wet natuurlijk niet uit de lucht uh, komt vallen. We hebben daar al, en uh, voorgangers hebben daar al... van de heer Opsteld hebben daar al eindeloos aan gesleuteld en aan gewerkt. Um, wat, uh, wat we nu hebben gedaan, is alles van voorgaande jaren geconsolideerd... Um, in een nieuw jasje gegoten, beter vormgegeven. Ja, dat zou een wet moeten zijn waar je niet nog uh, een half jaar de tijd nodig voor hebt. Oké, okay, nou, we zullen het zien. Laten we hoop, ik geloof in juni of zo, dat we uh, hier kunnen zitten... En dan praten Precies. over de nationale politie alsof hij er ook echt is. Uh, Ten slotte, waar denk je uh, dat jouw toekomst ligt? Hier in Nederland, in de politiek of misschien toch in Europa? Dat laatste zou makkelijk zijn, omdat ik las dat je lid bent geworden... van een forum van jeugdige nieuwe Europese leiders. Mensen die ja. nadat de crisis uh, bedw bedwongen is... Ja. Rutte, Komsuïs op gaan volgen in ja. Europa. En daar ben jij gewoon lid van. Nee, dit is een denktank waar, je, waar mensen vanuit de lidstaten voor benaderd werden. Ik uh, werd uh, in Nederland benaderd... Nou, dat is heel erg leuk. Ten eerste is het, een, is het een prachtig forum, omdat je met al die Europeanen weer samen nadenkt, samen praat, eh, toekomstvisies voor, uh, durft te formuleren. Um, uh, Zo'n denktank, ja, dat. dat, uh, dat uh, wat, wat durf je te formuleren? Ja. Er is een. moet de oude visie, zoals uh, Europa ooit begonnen is, de oude idealisten die uh, in de jaren 50 aan het begin stonden, moet, moet die visie helemaal weg? Moet dat ideaal nee, ja, kijk, het ideaal van nooit meer oorlog, waar natuurlijk de hele Europese Unie ooit mee begonnen is, dat blijft staan. Maar de vraag is of je dat steeds weer uit de kast kan trekken naar de jongere generaties toe. Zij weten niet beter. Zelfs, zelfs de hereniging van Oost en West, wat voor mij nog steeds een unicum is, dat we dat in die Europese Unie hebben gerealiseerd, dat is voor kinderen van 11, 12 al heel erg een ver van hun bedshow. Mm -hmm. Dus je moet wel iedere keer laten zien wat dan die toegevoegde waarde is, waarom het van belang is dat die Europese landen op bepaalde terreinen met elkaar samenwerken... omdat het beter is voor de economie... omdat het beter is voor onze veiligheid, voor het milieu. Dan maar dat moet je, dat je wel het, concreet maken. Denk je dat er, want de huidige leiders die jullie dus op moeten gaan volgen... want die voldoen niet, dat het daaraan schort dat zij niet met moderne gegevens komen en moderne beelden waarom dat Europa zo belangrijk is. Maar dat ze maar blijven hameren op wat ooit geweest is. Nou, ja, kijk, Europa... Ik denk dat Adson Nicolai, toen hij nog staatssecretaris was voor Europese Zaken, mijn partijgenoot, die zei ooit, Europa is een uniek concept waarvoor geen blauwdruk bestaat. En dat is ook zo. Um, maar wat Europa wel een be beetje begint uh, te missen is visie. Visie op de toekomst. Waar willen we heen? Um, en we zijn een beetje aan het navelstaden geraakt door vergaande uitbreiding die wel te snel is gegaan. Mm -hmm. Door de crisis, waardoor we Eindeloos veel problemen moeten oplossen. Um, dus, ja, maar uiteraard... het concept blijft de moeite waard om voor te vechten. De het concept blijft zeer de moeite waard om voor te vechten. Omdat ik één ding zeker weet: dat nooit meer oorlog is ons gelukt. 60 mm -hmm. jaar later kunnen we vaststellen dat er een heleboel aan welvaart en veiligheid gewonnen is door die Europese samenwerking. Dat is iets wat je moet koesteren en verder moet durven uitbouwen. Een plusje zetel in Den Haag of in <laughs> Brussel over tien jaar? Zeg het? In 10 ik seconden? heb echt geen flauw idee. Echt, maar, niet. echt niet? Nee. nee ik, ik, nee, ik, heb geleerd dat je, ik heb geleerd dat je niet te ver moet, uh, uh, vooruit moet lopen. Nee, op, uh, je hebt op, uh, geleerd om te veel politicus te, te zijn en niks meer te zeggen. <laughs> nee, nee, echt niet. In dit geval weet ik het echt niet. Nee, soms moet je dingen ook een beetje op zijn beloop laten. Goed. Janine Hennis, lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Heel hartelijk bedankt. Een mooi jaar toegewenst. U ook. De villa is zometeen terug met het buitenlandpanel... waarin wij ons gaan buigen over alle nieuwe leiders... die ons te wachten staan in de wereld in het komende jaar. Tot zometeen.